ten opzichte van de raming zijn opgetreden. Uh, en als je dat doet, dan vind ik dat het uh, verhaal wat heer Wellink hield... Uh, namelijk dat uh, er ook sprake is van enorme kostenvoordelen... die nu jaar op jaar gerealiseerd worden door de integratie van Fortis en ABN AMRO... en die niet in de waardering zaten, dan ook zeer uh, relevant zijn. In de discussie over de vraag of de waardering klopte legde Bos net als oud-bank-president Wellink en topambtenaar ter Haar de verantwoordelijkheid bij Zakenbank Lazar die de overheid adviseerde. Er is veel onduidelijkheid over een post van 2,3 miljard waarover Lazar de overheid niet zou hebben geïnformeerd. Het weer volop zon, vanavond vrij helder, maar in het zuiden toenemende bewolking. In het westen kans op een bui, temperatuur vannacht rond het vriespunt. Morgen in het zuidwesten wat buien, smiddags overal droog met wat zon. En het wordt dan een graad of vijf. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits. Bij elkaar 70 kilometer file, de meeste vertraging zit rond Utrecht. Een paar dingen vallen op, er is een aanrijding geweest op de A10-de ring noord richting Zaanstad. Tussen Afrit-Vonendam en Oost-Zanerweer staat drie kilometer. De rechter is daar dicht. Eerder vanmiddag was er een aanrijding op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tijdlang was daar de linker dicht. Alle rijstroken zijn nu wel weer vrij, maar tussen Hagestein en Noordloos 9 kilometer. Een ernstige aanrijding op de N259, Bergen op zoom Dinteloord. Daardoor is de weg tussen Bergen-op-Zoom en Steenbergen voorlopig in beide richtingen dicht.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 Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Bob. Ja, goedemiddag, welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit café. De kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met financieel journalist Roel Jans over de vraag of we nu wel of niet te veel hebben betaald... voor Fortes, ABN en AMRO. En we gaan natuurlijk browsen met Brussel. U kunt ook reageren. Twitter ons, hashtag AfroVML of bekijk ons, afro.nl slash vrijdagmiddag live. De verhoren van de commissie De Wit. De wit. Ze waren uh, vandaag uh, opnieuw uh, mensen aan het verhoren. Wouter Bos kwam langs. noud Welling uh, kwam langs. Uh, Roel Janssen, jij hebt het gevolgd vandaag. Ja. En uh, eigenlijk, daar waar de commissie uh, nou ja, een tijd lang uh, bezig was... op een manier dat iedereen gedacht komt er nog wat nieuws uit... was het deze week redelijk opmerkelijk. Hè? Want van de week werden twee medewerkers... van de Zakenbank Lazar geïnterviewd. En uh, ja, die moesten de waarde bepalen van ABN AMRO. En toen bleek ineens dat er... Nou, laat ik het maar even voorzichtig zeggen. Een hoop miscommunicatie was tussen zowel Financiën als de Nederlandse Bank... als die eh, bank, Lazar, over hoeveel... ABN AMRO nu waard was. Verbaasde jij je daarover? Nou, toen ik dat woensdag uh, hoorde en zag, verbaasde ik me, me daar wel over. Het is trouwens wel heel goed van die commissie de wit dat ze dit nu echt uitzoeken. En ik vind het ook heel goed dat ze dit vervolg hebben gegeven aan de uh, verhoren die ze in oktober en november, of wat was het, november en december hebben gedaan. Hè? Ja, want dat het nu, verhaal is dus... Het is de, knap hij... ingewikkeld en nu zal er toch echt iets naar buiten komen over wat er toen die 2-3 malen in Brussel is gebeurd in 2008. Ja, dat hopen en... we in ieder geval, want je zegt het terecht, het is knap ingewikkeld. Uh, Zij zeiden van wij hebben gewoon niet de informatie gekregen die nodig was om de werkelijke waarde van Abin Ambrook te kunnen ja. bepalen. Want ja. het is voor zo'n 17 miljard overgenomen. Ja. En later bleek ineens dat er, dat dat er, er veel meer mee bij moest. Ja, dan zaten er zaten nog strop in. Uiteindelijk is het bedrag een stuk hoger uitgevallen. Bijna het dubbele. Hè. Um, nou ja, die, die zakenbankiers die proberen natuurlijk ook hun straatjes schoon te vegen. Want uh, die zouden nog wel eens een probleem kunnen krijgen. Anders als ze zeggen, hé, hey, we hebben ons vergeten. We hebben iets vergeten, we hebben ons vergist. We hebben in die spreadsheets hè, die ze maken met al die getallen erin... hebben we een paar fouten laten zitten. Dus jij gelooft ze dus, niet? Nou, ze werden... Woensdag dacht ik: van oh, dat zou niet best zijn als er inderdaad zulke miscommunicatie was geweest. Maar vanochtend, in het verhoor van Bernhard de Haar, zeg maar de, de hoofdonderhandelaar van het ministerie van Financiën. en dat werd bevestigd door Wellenk daarna en vanmiddag door Bos. is er dus wel degelijk goed gecommuniceerd. En Terhaar heeft een aantal keren gezegd dat de communicatie was uitstekend, de samenwerking was uitstekend. Het was wel snoeihard onderhandelen met de Belgen en bovendien ontzettend lastig. want Z Zij die zeggen nog Welling, veel Bos en apart. anderen zeggen wij hebben alle nodige ja, informatie gegeven ja. aan Lazar... En ja. zij hebben een verkeerde inschatting gemaakt. Ja, en dat wordt dus wel heel pijnlijk, want. Ter haar met name, die heeft gewoon uitgelegd dat ze op die bewuste donderdagochtend gewoon de hele dag over dat, het gaat over het Z-aandeel, heet het dan. Dat, nou ja, dat heeft had te maken met die ontvlechting van ABN Amro. Omdat het Ingewikkeld, maar in, was. in ieder geval kost de van 2,3 miljard. Uh, ja, en daar hebben ze het over gehad. En zoals de toen zei, van we hebben het met Lazaro over gehad, en zij hebben besloten om het niet mee te nemen in hun waardering. En zij waren ingehuurd door het ministerie van Financiën twee dagen eerder om die waardering van. Uh, de Nederlandse onderdelen van ABN AMRO Vast te en het is te maken. Ja. Ja, maar dus... dan toch blijft het gek, hè want uh, uh, medewerkers van de Nederlandse bank... onderling uh, de afgelopen tijd bij de commissie de Wit spreken elkaar tegen. Klaas Knot riep, ik wist van niks. Andere medewerkers ja. zeggen, uh, we wisten het wel. Ja, nou ja, daar zei ik haar nou weer ter te, te, te loop van... ja, die man die zei dat hij dingen wist, die was toevallig niet in Brussel aanwezig. Want die was toen ziek die week. En Klaas Knot viel in. Hè? Die, die was, de huidige werkte, baas van de Nederlandse Bank die werkte, viel toen even die in. Die werkte toen nog bij de Nederlandse Bank. Die werd ingehuurd, uh, die ging mee naar Brussel... en viel daarop bij Bos dat hij zo'n goede man was. Maar uh, dat team, denk ik, van die onderhandelaars... die wist waarachtig niet dat die, uh, dat die kwestie van die 2,3 miljard speelde. De vraag is dus eigenlijk, hebben die, uh, die, die zakenbankiers... Hebben die dat goed? uitgezocht toen ze die waardering maakten. Nou, ze hadden hem gemaakt. Ze zijn erop gewezen dat er zit nog een enorm risico in zit. Er is aan ze gevraagd, moeten jullie dat niet laten meewegen... in die prijs die je vaststelt, hè? die 12,8 12 miljard? En dat hebben ze, dat hebben ze niet ze, gedaan? Nee, dat doen we niet. Aan het nee. eind van de dag zijn ze blijven zitten met diezelfde prijs. Zoals Welling zei, dus zoals zei ja? in de kantlijn stond, proposal is proposal. Dus ze hebben gewoon bevestigd dat ze hun oorspronkelijke ja, voorstel Maar goed, aan zij handhaven. zeggen dus, oké, okay, Fortis, ABN AMRO is zoveel waard. Ze hebben blijkbaar niet die informatie goed meegenomen. Dan zegt de Nederlandse bank niet tegen financiën van... jongens, sorry, maar volgens, volgens ons doen ze het verkeerd. Nee, want je, je, kijk, je huurt, huurt zo'n zakenbank hierin voor heel veel geld... om dat uit te zoeken die moet voor, het voor je. Die moeten goed doen, ja, ja, vanzelfsprekend. Moeten we het goed doen, maar ja. al met al kost ons toch, uh, dat miljard, of niet? Nou ja, ik vond het heel interessant dat Welling aan het slot van zijn verhoor zei. Die zei van, ja, als ik, uh, als ik het zo hoor, dan denk ik eigenlijk... dat die zakenbank, die lui van Lazar die 2,3 miljard van de prijs hadden moeten aftrekken. Dus, uh, met andere woorden, uh, ze hadden met een lagere waardering moeten komen. Nou, ik ben heel interessant of dat nog juridisch aan volgen wat gaat gaat dat betekenen inderdaad? Nou, eigenlijk heeft Welling met zoveel woorden gezegd... die lui hebben ons voor 2,3 miljard belazerd. Dus dat kan een schadeclaim zijn? Nou, dat, dat ja, Pff, sorry, juridisch zal het wel allemaal heel goed dichtgetimmerd zijn, en weet ik hoe. Ze, he, ja. Er zitten altijd veel advocaten om dat soort zaken heen die, die de boel af, afschermen. Dus daar voorkom... verwacht je niet veel van. Nou, het zou heel interessant zijn om dat te proberen. Ja. Misschien, nou ja, is... en, en, en, en ze hebben gelogen, dus blijkbaar. Dat zou je na de verhoren van vanochtend moeten constate, constateren. Althans, dat volgens het, dat... Bos en Welling hebben de mensen van Lazar zitten liegen. En terhaar, niet te vergeten. Die echt de enige is volgens mij die het allemaal heel goed snapt. Want zo ingewikkeld is het. Ja, het is heel ingewikkeld, ja. Ja. ja. Dus dat zou kunnen, Ja, dat, dat ook de commissie tot de conclusie komt... dat de heren zakenbankiers van Lazar op woensdag toch niet helemaal hebben verteld zoals het een commissie waarbij ze onder ede staan. Ja. ja, Nou, dan spreek dus... je van mij niet. Het lijkt me razend interessant om dat uitgezocht te zien. Ja, dus het vervolg gaan we ook volgen. Wellicht dat we je daar ook nog over spreken. Uh, dan toch even vooruitblikken ja, op... De commissie is nu klaar. Hè? Ze gaan nu een rapport schrijven. En dan ja, in maart moeten ze met op. de conclusies komen. Uh, ik ben heel benieuwd uh, nou ja, wie, wie er dan inderdaad gelijk blijft te hebben. Blijkt te hebben bijvoorbeeld in deze zaak. Uh, maar ondertussen, de eurocrisis uh, ja, woedt verder. Ja, nou ja er, er is volgende soort... week ook weer een eurotop. Dus een soort verlengde van de bankencrisis uit uh, 2008, dat is de eurocrisis van 2008. 2010 tot en met vandaag de dag, ja. Er komt alweer een cruciale ja, top aan. Alweer, waar ja. we alweer op gaan ja. lossen. Is dat komt, zo? En er komt er in maart weer een, ja. Het gaat maar door. Het is, Wat verwacht is, je van volgende week? Nou, niet zo heel veel. Dit is toch een beetje een soort tussentop. In december, 9 december, hebben ze besloten om een aantal grote stappen te nemen naar een begrotingspact. En daarvoor moeten dus ontzettend veel toestanden weer herzien worden en nieuwe verdragsregels of regels geschreven worden. Zo, ik denk dat men nu een soort tussenstand gaat maken van hoe ver het is en hoe het vordert en uh, ja, of of die begrotingsafspraken nog steeds staan. Ik hoorde optimistische geluiden dat ze er wel een beetje uit waren... over die, over die strengere begrotingsafspraken ja, waar landen zich aan moeten gaan houden. Zeker, ja, nou, dat hoor je ook. Ja, ze hebben dat uh, goedgekeurd in december... en men is het nu aan het uitwerken. En ik denk dat het ook volgehouden zal gaan worden. Nou, dan hebben ze nog het probleem Griekenland. Daar kunnen ze het ook altijd nog even over hebben voor de gezelligheid. Dus, uh, was, was het nog een topic op internet, Bert, deze week? De eurocrisis of ABN AMRO? Mm, nee, wel het verhoor van Welling. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan in alle verhoren? In alle verhoren. Ja, bij alle, bij alle commissie-grillen. Nou, Willink zit altijd in een ontzettend moeilijke positie... want hij moet zijn hele instelling verdedigen. En dat is lastiger voor hem, denk ik, dan voor, voor een minister... die een duidelijke politieke lijn heeft te verkondigen. Hij maar hij als, zit er zoals, niet meer, hè? Hij kan nee, in principe vrij uitspreken, Nou ja, dat, dat nee, want je wordt natuurlijk toch aangesproken op je oude functie... Hè, als toezichthouder en als president van de Centrale Bank. En hij, uh, hij is wat omslachtig in zijn bewoordingen. Het is... Het is, als je, als je zeg maar Wouter Bos of Nout Welling naast elkaar zet... dan is Wouter Bos dus wat scherper in zijn formuleringen. Welling komt uiteindelijk tot dezelfde scherpte, maar het gaat altijd met een... Ja, of hij uit... heeft meer te verbergen, denken mensen dan. Ja, dat, maar dat, dat, denk, denk, ik niet. Niet. Nee, dat Hef, denk ik niet. Vind je ook niet dat hem wat vooruit valt? In, in de zaak van ABN AMRO? Ja. Nee, in de zaak van ABN AMRO vind ik dat hij... Ook met, eigenlijk met terugwerkende krachten gelijk heeft gekregen... dat hij vanaf het begin af aan heeft gezegd... jongens, dit werkt niet... Wat hij, naar mijn mening, misschien had moeten doen. Want hij kreeg daar toen geen gehoor voor in Den Haag. Hè? Nog bij Bos, nog bij Balkenende in 2007. En uiteindelijk hebben Bos en Balkenende samen die opsplitsing eh, goedgekeurd. Misschien had hij dat gewoon niet moeten doen. Okay. Maar dat is een beetje... Uh, maar misschien toen ook andere... luider en duidelijker zijn stem ja, moeten en je laten Je ziet worden. nu ook met, de, hè, met die afwikkeling hoe ongelooflijk gecompliceerd het is. En da daar was hij de eerste die dat telkens maar riep. Het is heel ingewikkeld. Nou Iedere keer duidelijk. opnieuw blij blijven we hier ook proberen... toch iets meer duidelijkheid in die zaken te brengen. Uh, daarvoor tot op dit moment uh, dank, uh, Rol Jansen. We gaan voor de laatste keer luisteren naar Mos. ...zang Jasper Verhulst, Bas Finn Kruining op drums... ...en Michiel Stam op gitaar. Tezamen Mos en een nieuwe album, ik noem het maar nog een keer, heet Ornaments. Ja, uh, Ja, er is deze week iets opmerkelijks gebeurd. Het ligt hier op tafel. Er is een boek geschreven. Ik hou hem voor de webcam. Zou mensen hem kunnen zien? Ja, ja want want jij weet hoe, hoe het werkt op het internet. Ja, ik weet hoe... Nou ja, die tien, tien kijkers zijn misschien ook uh, potentiële koop. Jij ik als heb... vertegenwoordiger van de internetgeneratie... samen met vertegenwoordiger van de oude politiek, Willem Vermeend. Ja, niet zomaar iemand. Dat is ook iemand van de PVDA. Dat is eigenlijk ook is een PVDA babyboomer. Waarbij ik dan achterop de tandem spring. Dat is heel bijzonder. Alleen daarom al is een reden om dat boek te kopen. En hebben jullie geschreven over hoe je geld moet verdienen nou, met het internet? Uh, ja, eigenlijk wel. In ieder geval het nieuwe leren werken, ondernemen en geld verdienen. Dus, dus ook geld verdienen. wij doen een uh, pleidooi om uh, vooral toch meer te investeren... in uh, de digitalisering. Dat loopt in Nederland nogal wat achter. Uh, Nederland als, uh, geloof ik, elfde economie. Dat zou veel hoger kunnen. En het is ja? ook crisis. En dat betekent dat je nu in de crisis... nu al moet investeren uh, voor de toekomst. En dat moet dan vooral in het onderwijs... Het uh, gaat politiek... het zo slecht? We hebben een innovatieplatform nog gehad. Ja. Van Balken en zo. <laughs> ik bedoel, we hebben toch overal computers staan? Doen we het zo? Slecht. Het kan veel beter. Dat is dus wat wij in dat boek betogen. Waar gaat het mis? Uh, het gaat mis bij een hoop mensen die nog best wel conservatief denken. Die denken, nou dat internet, ja, dat wordt misschien toch niet zo heel groot. Een beetje dat idee. Die ja. heb je nog? Ja, die heb je heel veel, <laughs> Jan. Ik beetje, kan... ook, ook van jouw leeftijd. Nou, hoe? hoe jij erbij? Nee, daar hoor ik niet bij. Ja, ik, dus, ik ken wel een oudere mensen die zeggen van... ik wil niet via internet bankieren, want nee. dat vind ik te ingewikkeld. Nou, ja, nou via internet bankieren... als je dat via ING doet, zou ik dat ook niet doen. Nou, dan, dan ben je inderdaad de wel bezig. Problematisch. Nou ja, dat is ook maar misschien de reden... dat mensen, het niet zo dat mensen denken het wordt niet zo groot. Nou, precies, en dat is dus ook van die dingen die we schrijven. Daar, daar moet veel meer in geïnvesteerd worden. Want het feit bijvoorbeeld dat ING niet werkt... is dat er inderdaad te weinig in is geïnvesteerd in, in het verleden. En nu zijn er te veel klanten en lopen de servers vast. Om het even kort te zeggen. Ja, dat had dus moeten... Veranderd moet worden in een tijd dat het nog wel goed ging. Ja, Al, ja, jullie zijn de prekers van het internet. Eigenlijk vinden jullie dat alles via het internet moet. Je moet glasvezelverbindingen hebben, ja. het moet sneller. De, ja. Je moet verkiezingen organiseren via het ja. internet. Zorg, uh, betalen, ja. noem maar En ik ben dan ook nog iemand die vindt dat je je talent moet je ook vooral ontplooien op het internet. Neem maar uh, Esme Denz is alweer een oud voorbeeld, maar dat is zangeres. Een, een zangeres die een filmpje op YouTube zette. en vervolgens bekend werd in Amerika en een contract kon tekenen bij een grote maatschappij. Dat, dat is iets wat dus ook allemaal internet is. Het is, het is dus veel meer, en wordt wat mij betreft te weinig gebruikt. Ja, maar tegelijkertijd, je noemt zelf al de, de risico's, want daar waar het fout gaat, ING, maar ja, er zijn natuurlijk ook Wikileaks en andere lekken. Ik bedoel, als ik al mijn gezondheidsinformatie et cetera via internet ga uh, weggeven, dat is toch ook vrij risicovol? Ja, dat hebben we ook gezien, hè? Het met die certificaten van de overheid die niet blijken te werken. Daar moet dus meer, nog meer op worden ingezet om dat te voorkomen. Want het kan voorkomen worden, maar dan moet, er wel, uh, moet je er wel bij blijven. En dat is dus het pleidooi dat we doen. Uh, ik wilde nog even, uh, het was heel leuk promoot via internet, dit boekje. En ik had een, uh, een fan, die noemt zich Willibald Wonder. Ik weet niet wie het is, behalve dat hij een baard en een hoed heeft. En die heeft een, uh, een heel leuk filmpje gemaakt uit zichzelf... om dit boek te promoten. En dat is een beetje viraal gegaan op internet. En daar wilde ik even een klein fragmentje van laten horen. Het is wat matige kwaliteit, maar het is dus internet. Russen en vermeend. en vermeend. Ze hebben allebei hun krachten vereend. En een heel nieuw boek ziet straks Boek, dat doe je nooit meer. Dicht. Nou, dat zal, de in, dat zal de omzet omhoog sturen. Ja, <laughs> ja. ik denk dat dit, dit wordt wel nummer 1 op iTunes. Dat kan ja. niet wel anders. Maar dat is wel ongelooflijk ouderwets, zijn boek. Dit is ook te downloaden. En dan is het 5 oh. euro goedkoper. Maar zo, dat is ook. Nou, maar, nou ja, goed, zo werkt het nog steeds. Genoeg reclame voor het boek. Wat gebeurde er verder op het net deze week? Um, nou ja, ik heb net al een beetje aangesteld. Uh, ING. De, de, de, de ING ging down op het moment dat mensen allemaal hun salaris verwachten. Dus ineens werd het op Twitter werd het een trending topic om over ING-salaris te praten. En toen zag je toch inderdaad heel veel mensen die zeiden. Ja, nu kan ik mijn salaris niet checken. Wat het, en toen dacht ik van nou ja, dus als het misgaat, hoe dat een enorme slag aan de economie kan zijn. als die ja. mensen dan. Het is ook wel een mooi voorbeeld wat er gebeurt als banken onderuit gaan. Hè? Want dan heb je dat dus, kun je niet meer bezig. Precies, paniek dus die de, dan uitbreekt. Je, je eh, maar die bezig. volgens mij dus in één keer heel groot is. Dus ja. dat gaat ineens, in één keer in één dag kost het miljoenen ook aan. Want dat was nu ook het geval aan webwinkels. Waardoor je niet meer kon betalen eh, online. Waardoor die dus verlies leiden. Ja, tegelijkertijd zeg jij, we moeten veel meer via het internet doen. Roland Jansen, ben jij het uh, mee eens of ben je er ook sceptisch over? Ik ben er wel mee. Ik ben er zeker mee eens. Alleen ik merk dat er voor mezelf zo ontzettend veel extra werk is. Want je moet, behalve dat je, zoals je vroeger bij een krant bij een stukje schrijven, moet je nu op het internet zetten. Je moet gaan, uh, gaan twitteren. Oh, gewoon als journalist zetten. bedoel je. Ja, in je werk. Daar zit de werken. consument dan weer minder mee waarschijnlijk. Nee, maar het is natuurlijk ontzettend leuk. En verder kun je wel via internet ongeveer alles doen wat je maar wil. En ook alles binnenhalen wat je maar wil. Dat is wel echt ongelooflijk fantastisch. Ik begrijp je ook wel eens een boek met vermeden geschreven. Dus misschien oh, is wel een ik ben wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Wat schrijft Vermeent het nou? Of moet jij het schrijven nee, we schrijven alle twee een gedeelte. Okay. Vermeent die is dan ook nog hoogleraar. Dus die heeft ook nog iets meer met feiten en, en iets betere bewijzen. Zeg maar. De dus cijfertje in het economische gedeelte. En ik heb daar een gedeelte bij geschreven over... Nou ja, de, de het cultuur die internet heet. Dus, uh, want want en jij hebt, oh Jans, je hebt het boek helemaal zelf moeten schrijven. Nou, Nee, het boek is er nooit gekomen. Oh. Willem Wille Vermeent stelde het voor om het te gaan doen. En toen was hij denk ik zo druk met jou dat hij voor mij heeft geen tijd. Ach, er nog een jalousie komt hier naar boven. Hij had het eerst aan Prins bernard voorgesteld, begrepen. ik. Dus ik hoop dat Prins Bernd een, een beetje humor heeft. Dat ik hem gepasseerd heb. Anders dan uh, vrees ik straks heel rare schroeven. Nou, ik vind weer. dat je een hele goede stand-in bent ja, voor zo'n ja, koning. Dat is het mooie van Van hij, hij, hij pakt alles aan. Ja, dat is, het is een, nou goed. Ik ga naar heel ja, even... Ja, door. Met waren, andere dingen op het net. Ja, er waren ook ja. nog een heleboel leuke tweets. Want tweets zijn uh, vaak heel leuk, in tegenstelling tot wat iedereen denkt. Um, we hadden een, een, een klein relletje om uh, Trent Albert Heijn. Er was weer iemand die had uh, de Albert Heijn Twitter, officiële Albert Heijn Twitter nagedaan. Uh, en die twitterde het volgende. Met onstelt hebben wij kennis genomen van het overlijden van Harry Piekema. Onze deelneming gaat uit naar vrienden en familie. Harry Piekema is die acteur die altijd dat vervelende manager speelt in die reclamespotjes. En dit is dus niet zo grappig, was wel, dus ook een hoop morele verontwaardiging. Maar goed, de andere Twitter, uh, Twitters uh, van die uh, valse accounten wil ik jullie niet onthouden. Dus daar ga ik weer even een paar lollige tweetsen. Uh, waarschuwing: er zijn momenteel valse AH-bingo-kaarten in omloop. Staan er op uw bingo-kaarten dikke wijven van de Plus in plaats van hamsters? Meld het ons! Op 1 maart introduceert Albert Heijn de persoonsgebonden bonuskaart. Neem uw paspoort en twee pasfoto's mee naar uw Albert Heijn-filiaal. Volgende week in de alle handen. BN'ers koken met muppets. Retweet dit en win een date met Kim Holland. Maar goed, nu we toch uh, bezig zijn, er waren ook een heleboel lotte, iets over Willem Hollede. Ik heb overigens niks tegen Willem Hollede, laat ik dat even duidelijk, duidelijk zeggen. <lacht> voor de veiligheid vooraf. Ja, nee, Hele ja, echt, vriendelijke man. Toffe gast, <lacht> ja. uh, Willem Hollede. Maar, ik, uh, maar dan goed, er werd natuurlijk uh, veel getwitterd over uh, Hollede. En uh, daar lees ik even de leukste van voor. In onze oneindige goedheid laten wij meneer Hollede vrij. Men kan zo'n man niet vanuit de cel aan zo'n imago herstel laten werken. Was getekend, ed. koningin Beatrix. <lacht> Er zijn er nog meer dan? Ja, er zijn er nog meer, sorry. Ik neem aan dat Holleder in, in verband met de plukse wet geen geld meer heeft. Valt hij nu ook onder de sollicitatieplicht? Willempie! We zoeken nog iemand om fondsen binnen te halen. Interesse? Was getekend... Was getekend PVV Maaskantje. Gezellig. Vandaag komt mijn klaviasmaatje ook weer vrij. Biertje door Willem. Was getekend Ed Inbreker. Het internet, een ongelofelijke bron uh, voor humor. Uh, Overigens, uh, je hebt ook nog politieke tweets verzameld? Ja die, heb, ja, die heb ik ook. Het waren er maar, het waren er maar twee. Uh, het eerste is was uh, Martijn van Dam. Die uh, vond het nodig om opnieuw te twitteren over het verhaal van Martin Bosma... dat hij uh, het einde van de apartheid ooit spijtig zou hebben genoemd. Dat heeft Martin Bosma inderdaad de gedaan, Van de PVV. Van de PVV heeft hij destijds gedaan. Maar dat was in het kader van de avond van de polemiek. Uh, nou ja, waardoor het wel erg uh, kinderachtig en een beetje... een uh, achterhoedig gevecht is van Martijn daar van Dam. Daar nu nog een keer mee te komen. Een andere belangrijke tweet, die is niet grappig... maar dat is de oud-voorlichter van de die uh, twittert het, uh, het volgende. SP'ers die miepen nu op pijlen op hun gericht te worden, zeik niet zo. Macht moet worden uitgedaagd en bespot. Wees blij dat je relevant bent. Dat lijkt mij een hele duidelijke tweet inderdaad aan het adres van de SP... die nu heel groot is geworden. Relevant zijn ze zeker. Uh, trouwens, er is ook toch nog een andere opmerkelijke gebeurtenis... Uh, qua twitteren en, en tweets. Namelijk, uh, de beroemde Bert Brussen heeft aangekondigd... dat hij gaat stoppen met twitteren. Nou ja, ik, ik, <lacht> ja dit is een heel raar verhaal. Ja. Ik, ik ga minder twitteren. Ik heb uh, de laatste dagen niet meer dan drie uh, per dag uitgegooid. En dat, in dat is en heel tot, weinig voor jou tot doen. Tot 350 per dag is inderdaad uh, erg uh, minder. Uh, ik, wat is er gebeurd? Uh, nou ja, het is een beetje een, een persoonlijk uh, verhaal. En als ik dat nu hier ga vertellen, dan weet straks uh, iedereen dus het. Het gaat we al, weer... het apparaat ja, al. Dan weet straks uh, iedereen het. Nee, heel ik, kort. Ik, uh, nou ja, het is een beetje te veel. Uh, het Twitter-ego wat ik heb gecreëerd is een beetje boven, me, boven mijn hoofd gegroeid. Waardoor het ook wel erg onrustig wordt in mijn hoofd. Ten eerste en ten tweede heb je toch heel erg het probleem... dat uh, Twitter um, steeds meer serieus wordt genomen. En waardoor oh. tweets die... Ik wil op dat moment gebruiken om iets, zeg maar, de, de ether in te slingeren. Dat die uit hun context worden gehaald en uh, direct voor waar worden gehouden. Je kreeg allerlei reacties die niet prettig waren. Ja, dat maar... ook. Je kreeg een hoop idioten en uh, stalkers. Ja, maar, maar, ja, maar dat goed, dat, dat op, ja, dat, maar, je, dat is toch precies het vele. Voelt het als een bevrijding of heb je nu ontwenningsverschijnselen? Ik heb ontwenningsverschijnselen en het voelt als een bevrijding. Een beetje als een heroinjunk die afkijkt. Oh, je doet maar. nog wel Facebook? Ik, ik doe nog wel Facebook. Is de metadon voor, voor de afkikkelende. Ja, afkeekende ja. De Twitteraar. Dan, dan, dan moet je eens gaan uitkijken dat je niet 1600 Facebook-updates per nee. gaat Later. Nou, ik wens je daar heel veel sterkte bij. Dank je wel. Dank je wel, Bert Bruss. En dank ook, Rol Jansen. En uh, ongetwijfeld hopen we je in de toekomst nog weer opnieuw te vragen. hoe het staat met de aanpak van de eurocrisis. Dit was vrijdagmiddag live. Ik dank alle luisteraars en al het publiek hier voor het luisteren. En we gaan van Bert van Sloten horen wat er in het Radiationale te horen is. Heel gek. Wij gaan het ook over Willem Holleder hebben. De lijnen staan bij ons zo kopen. Hij kan zelf bellen. Want dan kan hij zelf een reactie geven hoe het met hem is en waar hij is. En verder hebben we het over de klimopzaak. Dat is die vastgoedvraag. De, zaak. de uitspraak is daar geweest. En we hebben iets dat is vettiger en prettiger. O. -O Gerso op zijn Belgisch. Allemaal straks op Radio 1. Oké, okay, Bert van Sloten, dankjewel. Dat is dus zo direct allemaal te beluisteren in het Radio 1-journaal. En wij gaan hier afsluiten bij Vrijdagmiddag Live. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Australië. De dag van Australië. Een nationale, vrije feestdag. Men herdenkt de invasie in 1788 van de Engelsen. En er blaast nu een politieman zijn feestrolfluitje in een didgeridoo. Dat schiet vacuüm. 224 jaar bezetting, dat gaat toch niet in je koude kleren zitten. We zien premier Gillard circulair brietend gillen tegen de oppositieleider Tony Abbott. Die iets hatelijks tegen de Aboriginal te bedden brengt. En ze kiezen nu eieren voor hun geld. En rennen zonder te betalen. Hand in hand het restaurant uit. Net zoals in 1788. Mevrouw Gillard gilt. Ze is haar muiltje verloren. Ze wordt als een soort Muammar Gaddafi. Bij de lurven in de achterbak van een skippie. De bos kan groegen, Ik zie er nog net met haar blote kousenvoet. En een rood plukje haar uit het zakje steken. En ze skippen nu met een rot het hazelpad op. En, hier, en ligt hier nog een verpletterde kokabura... zo plat als een dubbeltje stille getuige... te wezen van deze geslaagde nationale feestdag. Hé, hey, moet je kijken wat een giller. Ik heb hier dat muiltje giller. Dat is zo Mubarak-slipper.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 Waar minister Spies verwijst naar Europese regels die in bepaalde gevallen een uitzondering mogelijk maken. Een van de verdachten die vastzitten vanwege de ontploffing van een caisson op het strand van Rittem heeft bekend dat hij daarbij betrokken was. Het is een man van 45 uit Hilversum. Een man van 24 uit Zouterlanden zit ook nog vast. De explosie liet in september vorig jaar op het strand een krater achter van drie meter breed. En asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden... vanwege de verwachte kou tijdelijk niet op straat gezet. Dat heeft minister Leers bepaald. Vanaf zondag wordt er koud weer verwacht. De vier grote steden nemen daarom ook maatregelen voor dak- en thuislozen. En dat is het nieuws op dit moment. Aan WB verkeersinformatie Er staan wat minder files dan gebruikelijk. In totaal nu 82 kilometer. Wat opvalt is een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor het knooppunt Badhoefdorp drie kilometer. Daar is de reis ook dicht... De A10, de ring noord richting Zaanstad, is dicht bij oost -Sanerwerf. Dat heeft te maken met technisch onderzoek naar een aanrijding. Inmiddels staat tussen Zeeburg en Oost-Zaanderwerf 8 kilometer. De verkeer wat om wil rijden via de westkant van Amsterdam... komt in de file bij de Koentenol, daar staat 5 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Gorkum... bij Sliedrecht Oost 3 kilometer, de rechter reishok is dicht. Begin van de spits was er een aanrijding op de A27 Utrecht-Breda. Al een tijdje zijn alle reisroken vrij, maar het is nog steeds langzaam rijden stilstaan tussen Nieuwegein en Noordloos over 12 kilometer. De N259 is dicht tussen Bergen-op-Zoom en Steenbergen in beide richtingen na een aanrijding. Tussen Roosendaal en Breda rijden geen treinen na een aanrijding, tussen Utrecht en Schiphol en tussen Amersfoort en Schiphol geen treinen vanwege een gaslek. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Een hele middag. Het is vrijdag 27 januari. Always look at the bright side of life. Monty Python gaat een nieuwe film maken. Het leven lacht ook Willem Holle ertoe. Tenminste, hij is vrij man. Vrolijk is het allemaal niet voor de jeugd van tegenwoordig in Europa. De jeugdwerkloosheid neemt toe. En ze hebben bij de AOB nog eens een keer in de spiegel gekeken. En maken omstandige excuses voor de opmerkingen van gisteren... over het gebrek aan intellect bij de minister van Onderwijs. Slim waren de topmannen wel bij de klimopzaak. Maar net niet slim genoeg om straf te ontlopen. Tot half zeven is dit het Radio 1 Journaal. Hij was berucht vanwege de Heineken-ontvoering en zijn naam werd vaak in één zin genoemd met afpersingszaken en liquidaties. Willem Holleder. Sinds vanochtend is hij weer een vrijman. Holleder zat sinds 2007 in de cel voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Verslaggever Karin Alberts is in Amsterdam en niet zomaar in Amsterdam, nee. Ze is in de Jordaan, de plek waar Holleder is opgegroeid. Karin, is het daar een beetje het gesprek van de dag tussen de Jordanezen? Nou, dat valt op zich wel mee. Je moet uh, rekenen, Willem Holleder is hier natuurlijk al vele jaren weg. En uh, nogal wat van de mensen die hier tegelijk met hem woonden... zijn inmiddels dood of zijn verhuisd. En uh, er is nogal wat import gekomen in de Jordaan... vertelde een van de bewoners met wie ik een uh, tijd heb staan praten. Wel kun je zeggen dat de nodige belangstelling uh, was van buiten. Er werd bijvoorbeeld een speciale toeristische rondleiding gehouden. Een Holleder Tour. Die bestaat al langer, oh, maar je. die was vandaag extra in trek. En ik ben natuurlijk de nodige collega journalisten tegengekomen. Ja, en waren jullie een beetje welkom? Want ik kan me zo voorstellen dat je dan als journalist... naar bijvoorbeeld zijn stamkroeg, althans ex-stamkroeg uh, trekt. En ben je daar een beetje welkom? Precies. Nou, nee. In ieder niet in die oude stamkroeg van uh, Holleder. Uh, die heette voor, voorheen Café Ari. Zit op de Westerstraat. Ik sta nu tegenover, op nou, gepaste afstand dan maar. Om uh, geen ruzie te krijgen met de eigenaar. Want heb ik daar vanmiddag een uh, tijdje, ik heb daar wat zitten drinken. Ik heb een tijdje gesproken met uh, die eigenaar. En die, zei, ja, die, die reageerde echt geïrriteerd. Hij zei, nou, ik heb hier 16 jaar geleden die kroeg overgenomen. Hij vertelde ook dat hij niet wist dat dit vroeger de stamkroeg was van uh, Horleder en dat het nou, echt een café was, want voor hem zat nog een andere eigenaar en daarvoor was het pas café Arie. Nu heet het inmiddels café de blaffende vis. Dus hij zei, ja, en elke keer als dan die Horleder in het nieuws is, dan staan hier weer journalisten in mijn zaak en zo krijg ik een slechte naam. Dus nee, hij wilde ook niet meewerken aan interviews. Nou, dat heb ik dan ook verder maar niet gedaan. Maar ik kan natuurlijk wel vertellen wat hij mij vertelde. Heb ik net gedaan. Uh, en een stuk toeschietelijker kan ik je vertellen, was een voormalige overbuurvrouw van de familie Horleder. Hier komt al een mevrouw spontaan naar buiten lopen. Holleder zeker, zei ze net. Ik voelde erbij al hangen. Ja, ik dacht het al. Uh, ja. Dit is zijn geboortestraat, hè? De uh, eerste uh, Egerland-Tiersdwarsstraat. hij ja, geboren is, weet ik niet zeker. Maar heeft hij wel gewoond uh, in dat huis schuin aan de overkant met die lantaarn. Uh, zijn ouders woonden daar ook. Vrij pandje. Ja, maar het is van de gemeente. Het is een huurpand. En u zelf, hoe lang woont u hier al? Uh, 35 jaar. Dus heeft u hem nog meegemaakt? Ja, oh ja. Hij was een paar jaar jonger dan ik, dus ik had verder geen contact met hem. Zijn vader was wat beruchter in die tijd. En ja, dat die, dat die kinderen uh, ja, stoute jongens waren, dat, dat wist iedereen wel. Maar dat het zover zou gaan, uh, kon ik natuurlijk ook niet voorzien. Ho, hoewel ik me nog wel kan herinneren dat bij die Heineken-ontvoering een, een, was er een bepaald moment waarop... Uh, werd gesuggereerd dat er buitenlanders achter zouden zitten... en dat het een grote internationale bende zou zijn. En toen heb ik nog wel gezegd van... je zal zien dat ze het allemaal om de hoek bij Café Arie hebben zitten uitdenken. En verdomd, achteraf bleek dat waar te zijn. Maar Café Arie, dat ligt hier om de hoek? Café Arie ligt op de Westerstraat, maar dat heet tegenwoordig anders. Het is de Café de Blaffende Vissen. Het is een heel ander café ook. Want dat was toen een en er kwam veel penose. en uh, ja. En nu niet meer? Nee, het is een heel keurig café. Ja, maar wat kunt u nog meer over hem vertellen? Of uh, maakte u wel eens een praatje oh, met hem? Nee, die oude Holleder, die was, uh, die was bekend. Die kende ik en die kende ook iedereen in de buurt. Maar die jonge jongens niet. Dus, uh, die, of die kinderen. Maar de oude Holleder wel. Die woonde hier en die was, ja, was de koning van de straat. En, uh, die, uh, dat liet hij ook merken. Hoe dan? Uh, nou, het was, de, de, de boel was hier toen nog niet autovrij. En dat is nu wel zo. En, uh, aan de nou, overkant niet echt te horen. Oh, die nee, paaltjes mochten hier parkeren, parkeren. toen parkeren. Ja. Er is tegenwoordig, uh, in die dwarsstraat kan je niet meer parkeren. Maar er was toen, uh, dat kon dus toen wel. En toen had hij aan de overkant bij hem had hij allemaal van die uh, olietonnen neergezet met plantjes erin. Prachtig. Echt hartstikke mooi. Heel sociaal. En iedere dag ochtends de werd de hele straat schoon spuiten. De plantjes geven. Prachtig. Geweldig. De hele buurt was er blij mee en iedereen zei, oh, oh, Wim, wat heb je dat geweldig gedaan, wat fantastisch, wat prachtig. En op een bepaald moment, ja, toen was iedereen eraan gewend en toen zei niemand het meer. En toen, toen waren opeens ook die bakken weg. Want ja, kijk, uh, en toen, toen zei iedereen, waarom zijn die bakken weg? Maar ja, kijk, uh, hij had de macht zijn er neer te zitten, maar hij had ook de macht zijn er weg te halen. Ja, Zo lag de situatie een beetje. Maar was, was men ook bang voor de familie Holleder? Moest je daar nou. een beetje voor oppassen? Ja, het, was, het, was, het waren veel dreigementen, maar meer was het eigenlijk ook niet. Nee, voor een soort dreigementen? Nou ja, dat, dat hij de koning van de straat was... en dat hij, het wel, uh, dat hij er wel voor zou zorgen dat hij dat zou blijven. Maar ja, ik bedoel, mensen lachten daarom. Ik vond het niet intimiderend, omdat ik het niet serieus nam. Kijk, en, en, en, en de jonge Wim, ja, ja, die zag je wel eens... maar daar had, daar had ik geen contact mee. Maar die, maar die oude holleden, ja goed, daar sprak iedereen toch... met een beetje mededogen over, want... Uh, het was, het was wel een man die, die ja, op een bepaalde manier... voor zijn gevoel het hart op de goede plaats had zitten. En, en misschien was dat ook wel zo. En, de man heeft er een enorme klap van gekregen... toen, toen bleek dat zijn zoon achter die ontvoering zat. Natuurlijk. Het feit dat uh, Holleder nu weer vrij is, uh, vrij man is... zal hij hier binnenkort, wat verwacht u, weer op straat nee, rondlopen? Maar, nee, nou hier? Ja, ik heb geen idee. Maar wat heeft hij hier te zoeken? Dat zei de overbuurvrouw van Holleder in de Jordaan. In Amsterdam wordt er dus op gereageerd. En ook in Den Haag is het groot nieuws. Maar minister Opstelde van Veiligheid en Justitie heeft nauwelijks commentaar. Nou, hij heeft zijn, uh, hij heeft zijn straf uitgediend. Punt. En daarmee is er het einde discussie voor de minister van Justitie? Ja, zeker. Ja. Toch loopt er nog een zaak tegen hem? Zijn er bijvoorbeeld voorwaarden verbonden aan zijn vrijlating? Hij is gewoon uh, vrij man en uh, geen, uh, geen voorwaarden, gewoon vrij man uh, en uh, kan gaan en staan waar hij wil. Is dat verstandig omdat er loopt nog een zaak tegen hem om mogelijk dus uh, 17 miljoen euro aan afpersingsgeld bij hem te plukken, plukse wetgeving? Ja. Ja. Als hij de benen neemt naar uh, een ver eiland zien we hem nooit meer terug? Dat is altijd, uh, altijd uh, mogelijk en uh, die, uh, die claim voor de 17 miljoen die gaat natuurlijk keihard, uh, keihard uh, door. Daar is het OM nadrukkelijk mee bezig, dus uh, die situatie uh, uh, die wordt ook afgewikkeld. Ja. Hij is ook nog verdachte in diverse liquidatiezaken. Ook daarvoor zou hij wellicht uh, beschikbaar moeten zijn voor justitie, dat kunt u dus niet garanderen. Hij is, zo is het, dat zijn vragen die in de kern natuurlijk aan het Openbaar Ministerie moet stellen. Hij is gewoon vrij man en zaken die lopen, die lopen. Is het moeilijk om te zeggen over zo iemand, hij is gewoon vrij man, terwijl hij vandaag al gesignaleerd is op het Leidseplein met een blondine aan zijn zijde? Ja, dat moet hij zeker uh, moet hij weten. Uh, en uh, ik ga niet uh, van dag tot uh, dag, van, uh, van uur tot uur uh, de gangen van hem na. U, weet, u informeert mij daar nu toe over, uh, dank daarvoor. En uh, dat is zijn situatie en zijn verantwoordelijkheid. Ja, een berucht crimineel zeker. die uh, na zes jaar weer vrij op straat staat... Um... U heeft onlangs het wetsvoorstel minimumstraffen naar de Kamer gestuurd. Zou een minimumstraf voor zo en niet op zijn plek zijn? Kijk, de, dat wetsontwerp moet eerst door de Kamer. Uh, dat is nadrukkelijk zo. En als het, zich, uh, als het in het staatsblad staat en wordt uitgevoerd, dan geldt dat voor iedere Nederlander. Dus ook voor meneer Holleden? Zeker. Ook voor eventuele beveiliging door bedreigingen... zal voor Holleder geen uitzonderingen worden gemaakt. Holleder krijgt, zo zegt de minister... dezelfde behandeling als iedere andere Nederlander. De bijdrage was van Michiel Breedveld. Ruim 3000 scholieren uit de hele wereld waren deze week bij elkaar in Den Haag. En ze bespraken daar wereldwijde problemen op het congres van de Hague International Model United Nations. En daar is ook aanwezig onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Joris is een hele mond vol, klinkt vrij internationaal. Is het ook een internationaal congres? Enorm eh, internationaal. Bijna 90 eh, eh, verschillende scholen of verschillende landen zijn vertegenwoordigd. Nou, Ik denk wel meer verschillende landen, dat je dat kunt zeggen. In ieder geval heel veel scholen. Zo richting uh, wel 200, hè? 197, ja, precies. Zijn. Zo is het ongeveer. Dit zijn dan twee uh, volwassenen, uh, Bert. En in de zaal zitten dan heel veel die er als volwassenen uitzien. Alle jongens uh, tussen de 15 en 18 uh, in het pak. En de meisjes in. Uh, nou, ik zie heel veel benen met uh, panties die... Uh, mooie of uh, of donker uh, gekleurd zijn. Uh, ja, uit alle landen bespreken ze dan uh, van alles. Ze zijn maandag begonnen. En vandaag, we vallen nu precies in de slotceremonie. Even luisteren wat uh, deze jongen in dit pak aan het zeggen is. Voor die reden hebben we besloten om Leonie te honoren met het recipe voor de perfecte secretaris-generaal. Nou, dit is de slotceremonie waarin verteld wordt wie er wat voor uh, awards uh, krijgen. Um, uh, de, de secretaris generaal dat is één van de leerlingen? Ja, de secretaris generaal is ook één van de leerlingen. Op het moment dat de conferentie start, dan is het eigenlijk handen af voor de volwassenen en dan wordt het door de leerlingen geleid en dan sturen wij alleen op de achtergrond. Dat werkt dus uitstekend. Uh, ik heb begrepen van mensen die hier uh, aanwezig waren de afgelopen week... dat er allerlei deelsessies uh, zijn geweest. Het ging over oceanen, over zeeën. En dan komt er iets uit van er moet meer water in de zee... of wat, wat moet er dan uitkomen? Uh, er komen verschillende resoluties uit over allerlei deelaspecten. Zoals u dat noemt, het tegengaan van uh, de verhoging van het zeeniveau... Uh, beschermen van uh, uh, atollen en dergelijke, al dat soort zaken komen dan aan, de, aan bod. En dat hangt ook weer vanaf in welke committee dat dan gebeurt. Want dat, in environment komt er iets anders aan bod dan in disarmament. In disarmament kun je toch ook nog hier iets mee doen. Want daar kunnen we bijvoorbeeld ook weer praten over uh, uh, atoombewapening en dergelijke. Al dat soort zaken komen in verschillende plaatsen aan bod. En... Die, die, de leerlingen zijn tussen de 15 en de 18 en daar hebben ze allemaal verstand van. Daar hebben ze allemaal verstand van gekregen... door hele goede voorbereiding van hun uh, zogenaamde MUN-directors... docenten die hier speciaal mee bezig zijn op school. En die zorgen ervoor dat in de aanloop naar de conferentie... Uh, de leerlingen research doen... Uh, al uh, resoluties schrijven op de manier zoals dat hoort binnen de Verenigde Naties. Uh, en dan gaan ze hier op maandag bezig om daarmee te lobbyen. Zorg ervoor dat ze samen een merge en een goede resolutie samenvoegen. En uiteindelijk doen ze dus gewoon na wat er uh, in New York gebeurt... en op andere plekken waar de Verenigde Naties bij elkaar komen. Um, scholen uit Nederland die daar niet zoveel aan meedoen... maar die spelen in andere landen En uit andere landen zijn ook weer vertegenwoordiger van een ander land. Je bent nooit een vertegenwoordiger van, van je eigen land. Uh, betekent het, komen er nu ook dingen uit waar de echte, uh, de volwassenen... bij de Verenigde Naties versteld van gaan staan? Het zou best kunnen. Wij, wij proberen op zich ook wel de agenda te volgen van de Verenigde Naties. En ik denk dat er genoeg leerlingen zijn die gewoon... Uh, verstandig na kunnen denken en dan niet helemaal bedorven zijn door uh, uh, allemaal vooroordelen en die daardoor heel verstandige dingen kunnen zeggen. Bedorven ik. door vooroordelen, daar hebt u het al. Nou, we gaan zo op zoek, uh, Bert, naar, ja. niet naar vooroordelen, maar naar nieuwe oordelen over hoe het verder moet met de zeeën en, en de oceanen. Die slotsessie die duurt nog een, een kwartiertje, twintig minuten. Ja, Joris, dan, uh, ik heb uh, nog uh, één vraag. Want uh, ja. hebben al die kinderen tweetalig onderwijs? Want ik hoor zoveel Engels er tussendoor. Uh, nou, ze hebben niet allemaal tweetalig onderwijs. Ze uh, moet goed zijn op in de Engels? E scholen in ieder geval. Maar ze moeten heel goed zijn uh, in Engels. Ja. Nou, Zij wel. Zij wel, absoluut. Nou goed, wij houden het bij. Proberen het bij te houden. Dankzij jou. Dankjewel, Joris. Oké, okay, daar. De rechter is al urenlang bezig met de uitspraak in de grootste fraudezaak in de Nederlandse geschiedenis. Zometeen naar onze verslaggever Ilan Sluis. Nu naar onze verslaggever bij de ANWB. Nou, ze is van de ANWB, <laughs> Jolanda van der Velde. Jolanda, wat is de situatie op de weg? Uh, nou, vooral bij Amsterdam een uh, probleem. Er is een aanrijding geweest bij oost op de A10-de ring Noord richting Zaanstad. De weg is nu dicht vanwege technische onderzoek... en daar begint een behoorlijke file te ontstaan. Vanaf Zeeburg tot aan oost 10 kilometer... Uh, wil je via de westkant van Amsterdam rijden, via de Koentunnel... kom je in vijf kilometer vanaf Osdorp te staan. Ja, is het een grote uh, aanrijding? Is, uh, wat is er gebeurd? Nou, het waren, ja, ik, volgens de laatste berichten drie auto's. En het zou rond kwart voor vijf af moeten... Uh, ja, uh, uh, gerond moeten worden tot dat onderzoek. Dat is de laatste informatie van Rijkswaterstaat. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ja, goed, u bent gewaarschuwd. Dankjewel, je ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Minister Schippers is blij met het initiatief van de Patiëntenfederatie... en de zorgverzekeraars om online een lijst te maken... met de kosten van tandartsen. Afgelopen week bleek uit een steekproef van de NOS... dat ongeveer 15 procent van de tandartsen... veel duurder is dan goedkopere collega's. Die prijsverschillen kunnen ontstaan vanwege een experiment waarin tandartsen zelf hun prijs mogen bepalen. De minister. Nou ja, kijk, De NPCF gaat nu samen met zorgverzekeraars en tandartsen een algemene openbare lijst maken. Ja, Dat is nog breder dan een zwarte lijst. Uh, dus in ieder geval is het belangrijk dat patiënten dan in één oog op slag kunnen zien uh, wie uh, voor welke behandeling wat vraagt. Dus ik vind dat een ontzettend positieve uh, actie. Het beeld is nu, 15% is wel heel erg duur. Uh, alle gegevens zijn nog niet binnen, dus het is ook nog geen eindconclusie. Maar vindt u 15% te duur? te veel als dat uiteindelijk het resultaat zou zijn. Nou, als ik tevreden was over het resultaat... dan was het niet aan de orde dat er vanmiddag... tussen tandartsen, verzekeraars en ons werd gesproken. He, dus ik vind dat het beter kan. Daar spreken wij ook over. En ik wil niet op die uitkomsten vooruitlopen. Nog veel gebeuren. Wil dat experiment echt succesvol zijn en door mogen gaan? Nou ja, we zijn net begonnen. Daar zitten kinderziektes in. En ik ben er natuurlijk op uit om die kinderziektes... zo snel mogelijk eruit te krijgen. De minister Schippers is op dit moment in gesprek. En die verslaggever die net met de minister sprak... Marcel Bril, die licht voor de deur, op zoek naar het laatste nieuws. Novak Djokovic bereikte vanmiddag de finale van de Australian Open. Maar vraag niet hoe. Het werd een uitputtingslag tegen Annie Murray. Een vijfzetter. Marcella Mesker, goedemiddag Marcella. Het goedemiddag. werd een slopende partij. Was het ook een goede partij? Ja, uh, absoluut. Weer heel anders dan bijvoorbeeld gisteren nadal Federer. Dat was echt qua niveau een, een aanvaller tegen een, een counteraar. En, en, en daar had je de fantastische... De meest fantastische punten. Vandaag had je twee spelers, Djokovic en Murray, die een beetje hetzelfde spelletje spelen. Uh, vanaf de baseline, agressief tennis. Heel goed in verdedigen, heel goed in counteren. En dat deden ze alle twee, ja, zo goed dat we met regelmaat rallies zagen van, ja, plus 30 sla slagenwisselingen. Er was zelfs een, een, een rally bij van. 41 keer heen en weer. En dan niet zomaar, maar een tempo en een plaatsing... waarbij ja, je, je, je alleen maar je, je petje af kan nemen. Dus een slopend gevecht, rally na rally, game na game. Uh, er waren games van, van 10 tot, tot, tot 12 minuten. En uh, ja, het zag er eigenlijk in het begin heel beroerd uit voor Djokovic. Want uh, ja, die kwam twee sets tegen één achter. En ja, liep als een zombie over uh, de baan, helemaal gesloopt... Uh, uitgeput... Uh... Uh, vooroverhangend, naar ademsnakkend. En je denkt, daar komt niets meer van terecht. Maar op de ene of andere manier uh, kreeg hij weer een opleving. Aan het begin van de vierde set brak Murray snel. Nou, die uh, speelde toen die vierde set uh, weg uh, om, om een beetje energie te sparen voor die beslissende vijfde. En ja, wat we daar zagen, dat was ook spectaculair. 5-2 voor Djokovic. 5-5. Uh, Murray, uh, ja, is toch zijn rug nog weer eventjes gerecht op het end. En dan uiteindelijk toch nog net met 7-5 verliezen. Dus het was een slopend, maar zeer boeiend gevecht... met uh, ja, toch Ocht. weer die Novak Djokovic, de nummer 1, als uh, winnaar. Ja, vijf uur restonden ze uh, op de baan. Dat lijkt me bijna een record. Bijna vijf uur. Nou, het record dateert van een paar jaar terug... toen uh, Nadal het evenement won, 2009. Uh, die won toen in de halve finale in vijf uur en veertien minuten... van zijn landgenoot Fernando Verdasco. En dat was ook zo'n soort uh, slijtageslag. En dan dacht ook iedereen van... Uh, nou, Nadal die is geen uh, cent meer waard voor de finale straks tegen Federer om vervolgens in die finale, uh, met ook maar 24 uur rust ertussen... Uh, Federer ook nog eens in een thriller van vijf sets te verslaan. Dus um, ik weet niet eigenlijk... wat het gaat worden, hoor. Ja, maar nee, uh... Die rusttijden, dat, dat zegt eigenlijk niks. Het is gewoon een wedstrijd op zich, komende uh, zaterdagnacht is het, hè? Ja, ja, ja, zondagochtend uh, bij ons. Ja. Uh, zondagavond in, in Melbourne. En uh, ja, het gekke is dat Nadal gisteren speelde. Dus een dag langer rust heeft. Terwijl Djokovic juist die dag extra zo goed zou kunnen gebruiken. Dus een beetje onverre strijd. Maar ja, als het om de finale gaat, dan, dan kan het gewoon alle kanten op. En, en, en er komen laat de niet vergeten, bijzondere Djokovic, krachten boven. Ja, Djokovic die staat 6-0 vorig jaar in finales tegen Nadal. Dus die heeft mentaal toch een klein beetje voorsprong. Nadal heeft dat nu fysiek. Ja. En... Uh... We zullen het zien. Het zal ongetwijfeld weer een thriller worden. Ik verheug me er op zich uh, al op. Kunt het allemaal blijven volgen hier op deze zender. Dankjewel, Marcella. We gaan gauw uh, door naar uh, Gerrit. Uh, Gerrit Hiemstra. Want, Gerrit, het koufront. Uh, het is er uh, bijna de barre winter. Hè. Kan, uh, kan beginnen. Je hebt een kaart bij je. Uh, nou, kunnen we dat niet zien op de radio. Behalve voor de mensen die meekijken. Hou maar eens eventjes omhoog richting uh, die camera's. Uh, wat zien we daarop, op jouw kaart? Nou, dat grafiekje. het is een grafiek. Het is een grafiek van de temperatuur van... Uh, ja, van de temperatuur in het midden van het land voor de komende week. En die uh, gaat zaterdag, uh, de nacht van zaterdag op zondag gaat die onder nul. En daarna zie je hem eigenlijk niet meer boven nul komen. Dus uh, er staat ons echt volgende week een, een week te wachten. Een week met, koud. met onvervalst winterweer. Ja, en uh, horen we dan ook, uh, kunnen we dit, dit uh, ook gaan doen? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik uh, weet wat je bedoelt, man. Dit zijn, dit zijn de echte geluiden. Ja, maar ik heb, ik heb een belangrijke stelregel. Zolang er nog geen ijs uh, ligt, moeten we niet over schaatsen praten. Want het heeft totaal geen zin. Laat het eerst maar een schaatsen. Ik heb het woord in mijn mond genomen. <laughs> nee, ik heb alleen het geluid ik. laten horen. <laughs> maar we moeten daar geen misverstand over laten bestaan. Uh, nee, ik denk dat het... We, laten we eerst maar eens afwachten totdat er ijs ligt en uh, dan kunnen we verder kijken. Maar dat, er, uh, dat het gaat vriezen, dat, uh, dat zie ik helemaal zitten. En uh, nou ja, dat het ijs ook uh, er komt te liggen... en dat het ook ja. steeds wat dikker gaat worden, dat zie ik ook wel zitten. Wetterskip stopt gemalen voor ijsvloer. De Leeuwarden Courant vandaag. Gerrit, die zijn toch ook niet gek? Ja, klopt. Ik zag het bericht ook langskomen. Nee, natuurlijk zijn die niet gek. Die hebben, die hebben dezelfde grafieken tot hun beschikking als die ik ook heb. Dus daar nemen ze nu al uh, maatregelen op. En dat lijkt me ook, uh, ja, dat lijkt me ook helemaal uh, terecht. Ja, als je een bestuurlijke functie had in zo'n vereniging van een aantal steden in Friesland... Uh, en je bent hoofd daar zo, moet je dan al de agenda trekken? Nou, dat lijkt me nog een beetje vroeg. Kijk, um, zeker Vriezen die zijn ook vrij nuchter van aard. Dus laten we eerst maar eens afwachten totdat, uh, totdat het echt koud gaat worden. Eh, want uh, het, duurt, het duurt nog een dag of twee voordat het zover is. Hè. Pas zondag is de eerste echte winters aandoende dag. Um, en daarna zullen er, denk ik, nog wel heel wat volgen volgende week. Maar goed, in de tussentijd kan er natuurlijk best nog wel wat veranderen. De, de zekerheid uh, is vrij groot. De onzekerheid is vrij klein. Uh, maar goed, um, het moet eerst nog maar eens een keer gebeuren. Je maar bent, goed, uh, ik ben erg positief. Je bent een heerlijke, voorzichtige, maar toch positieve man. Dankjewel. Goed, wij gaan naar uh, Ilan Sluis. Want twaalf verdachten stonden vandaag voor de rechter in Haarlem. Het is de grootste fraudezaak uit de geschiedenis. De zogeheten vastgoedfraudezaak. Hoofdverdachte is de oud-directeur van het bouwfonds. En die zou met een groep handlangers... jarenlang zijn werkgever hebben opgelicht... door de kosten van bouwprojecten te verhogen. Ilan Sluis volgt de zaak. Ilan, het is een omvangrijke zaak. De rechter is bezig met het voorlezen van uh, de uitspraak. Dat duurt vrij lang. Wat is er tot op heden allemaal bekend? Ja, het is inderdaad een omvangrijke zaak en dus ook een omvangrijk fonds. Ze zijn nu ongeveer aanbeland bij uh, het voorlezen van, van die fondsen... dus hoeveel straf iedereen ook daadwerkelijk krijgt. Maar in de tussentijd is wel bekend geworden dat uh, in ieder geval de hoofdverdachte... Uh, de oud-directeur van uh, Bouwfonds uh, een aantal dingen uh, bewezen worden verklaard. En dat zijn bijvoorbeeld uh, het benadelen van zijn ex-werkgever Bouwfonds. Um, hij heeft daar miljoenen weggesluisd door kosten voor bouwprojecten op te hogen... Uh, om zo medeverdachten te betalen, maar bijvoorbeeld ook door uh, andere bv's op te zetten uh, die kosten declareerden voor werk dat ze helemaal niet hadden verricht. Um, nou ja. ja, en om die fraude mogelijk te maken had hij twee criminele netwerken opgezet, dat is ook bewezen verklaard, zegt de rechter, um, en ja, bij die netwerken zaten dus ook een aantal handlangers, ja. is... er zijn ook een aantal dingen van die... Yes? Laat ik wou zeggen, de eis is, was zeven jaar, uh, maar de rechter is ja. er nog niet aan toegekomen om de eis helemaal te formuleren. Alleen dat een aantal dingen niet bewezen zijn. Ja, precies. Er zijn een aantal dingen niet bewezen verklaard. En daaronder zit bijvoorbeeld het oplichten van het Philips Pensioenfonds. Daarvan wordt hij vrijgesproken. Ze wilden een groot pakket vastgoed kopen van Philips. En Philips heeft daarvoor uiteindelijk de prijs gekregen die Philips in voor ogen had. En dus is dat geen oplichting, zegt de rechter. Dus dat wordt hem in ieder geval niet meer verweten. En dat kan dus wel consequenties hebben voor de straf zo meteen. Maar dat heeft misschien ook consequenties voor de voormalig directeur van het Philips Pensioenfonds? Uh, Jazeker, want die staat natuurlijk ook terecht. En uh, ook hem werd de uh, oplichting van het Philips Pensioenfonds verweten. Uh, en uh, ook dat is dus niet bewezen verklaard. Uh, een van die directeuren, het gaat trouwens om twee directeuren bij Philips. Een van die directeuren die was wel lid van zijn criminele organisatie. Van hoofdverdachte uh, directeur van het bouwfonds dus. Uh, uh, dus dat wordt hem nog wel uh, verweten. Ja, goed. De, de rechter is daar dus nog uh, mee bezig, is dus nog niet toe uh, aan, de, aan de uitspraak. Maar het lijkt er dus wel op dat er een veroordeling volgt. Zo mag ik je wel begrijpen. Uh, ja, een aantal zaken is dus bewezen verklaard. Zij dus hij zal wel een straf krijgen. Het is natuurlijk nog even afwachten, uh, omdat een aantal dingen dus weg zijn gevallen. Hoe hoog die straf uiteindelijk uitpakt en wat er overblijft van de zeven jaar, die is geëist. Goed. En uh, de andere zaken, uh, die komen later? of uh, hoe, hoe doet de rechtbank dat, uh, zaak voor zaak? Ja, uh, uh, uh, uh, vanmiddag is uh, zaak voor zaak behandeld en nu is men uh, verdachte voor verdachte aan het behandelen. En uh, bij iedere verdachte wordt precies uitgelegd uh, bij wie wat bewezen is verklaard en uh, nou, wat de straf daarvan wordt. Goed, dat horen we dan uh, later deze uitzending van jou. Ilan Sluis was dat vanuit de uh, rechtbank. De rechter in Haarlem doet daar op dit moment uitspraak over. Wat hebben we straks na vijf uur? Dan hebben we onder andere minister van Bijsterveld van Onderwijs. Die reageert op de excuusbrief die het bestuur van de Onderwijsbond AOB heeft geschreven. U weet het misschien, gisteren werd haar een gebrek aan intellect verweten... en ze werd verweten dat ze nogal vaak in de spiegel zou kijken... en zichzelf op de borst zou kloppen of woorden van gelijke strekking. We hebben ook aandacht voor de nieuwe Monty Python... want ja, er komt wellicht weer een film. En hoe is dat? Verder de Europese jeugdwerkloosheid... en we hebben een gesprek met een ex-gedetineerde. Want je komt uit de cel, we hoorden dat hij misschien... op het Leidseplein gesignaleerd is met een blonde aan, ze zei... maar wat doe je dan? Vijf uur. Vanavond in de vrijdagavondshow van BNN Today is Barbara Barend te gast. Als je gelaat van mij van vroeger sprak, ik helemaal zo. Praten we over Geert Wilders? Je moet er niet aan denken dat partijen als de SP, ik noem het echt een wolf en schaapskleren, dat die het ooit in Nederland voor het zeggen krijgt. En het gaat over de lerarenstaking. Ik schaam me voor deze minister. Noem mij een hoog ontwikkeld land waar een geheel ongeletterde minister van onderwijs is. Vanavond half negen in BNN Today. Radio 1. het nieuws van alle kanten.